Goedenavond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagelaar Ratelband. En misschien hoor je nu muziek op de achtergrond. Dus muziek, music voor Zen. En eh, het leek me wel een eh, mooie achtergrond, eerlijk gezegd.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 En ik moet eerlijk gezegd zeggen dat ik het best wel lekker vind om een muziekje op de achtergrond te horen. Vooral als het zoiets is dat je een beetje in een meditatieve stemming brengt. En ja, we kunnen, het, we kunnen weer een soort meditatie doen, als je dat wilt. En eigenlijk, eh, ja, nodigt die muziek je eigenlijk wel een beetje daartoe uit. Nou, sluit je ogen maar als je dat wilt. Je voeten naast elkaar op de grond. En je handen niet gekruist. En ja, en ik hoorde van, van sommige mensen die op de Indigo Soul Station dag eh, op 7 maart in Rederoord varen <coughs> bij Arnhem, dat het voor hen toch best wel moeilijk was om achter de pc te gaan zitten, om, eh, om dan te gaan luisteren. Daar zit geen oordelen in hoor, want ik besef, besef nu wat ik, eh, waar ik het over ga hebben vanavond. Maar dat hoor ik wel eens, ja. Dat ze het eigenlijk wel zo graag willen, maar... En dan komt er een verhaal, heet het niet hoor. Je bepaalt het altijd zelf, dat is het uitgangspunt. Maar nu in ieder geval, voel diep in jezelf, maak de verbinding met het licht. Adem het licht in van een kaars, van het licht dat je misschien nog al aan hebt, of anders. Visualiseer je het licht van de zon en zie je dat op de binnenkant van je ogen. Adem rustig in. Houd de adem even vast en adem rustig uit. Kijk, gebruik die tijd die je nu even voor jezelf houdt, dit uurtje, om eens naar binnen te gaan naar je eigen innerlijk. Als je dat wilt, hè. Altijd vrije wil en jij bepaalt. Altijd. Dat verbind je met je, eigen, met je eigen innerlijk. Adem rustig in. Houd adem even vast en adem rustig uit. Laat die uitademing eens rustig naar je navelchakra gaan. Voel dat je binnen in jezelf deel uitmaakt van die energie. Ja, dat kan ik wel iedere keer zeggen, maar voel je dat zelf ook? Of ben je zo druk bezig om je leven te leven, dat je hier aan voorbij gaat? Je weet het allemaal wel, en je denkt misschien dat er wel een tijd komt dat je, ja, dat je meer tijd voor jezelf vrij kunt maken, want je hebt het nu zo druk met je baan. Met je werk, dus. Met andere dingen die je er allemaal bij doet. Je hebt het druk met je huwelijk in stand te houden, wellicht. Je huishouden, de boodschappen doen, op de kinderen passen en wellicht op de kleinkinderen passen. Je hebt het zo druk. Je komt niet meer aan jezelf toe. En ja, zoals je zegt, dan heb je gewoon nog geen tijd om over jezelf, je innerlijke zelf na te denken, dat komt nog wel. Zo denk je vaak. Jij en vele anderen. Dat kan ook niet, hoor, zo verzeker je mij. Dat kan echt niet, want ik heb een heel strak schema. En ik heb het al zo moeilijk om dat schema bij te houden. Daar past gewoon niets voor mijzelf in. En trouwens, ik doe alles voor de ander. En, en ja en kijk eens naar het werk wat ik doe. En kijk, ik wil anderen niet belasten met wat ik in mijn vrije tijd wil doen. En ja, het leven is nu eenmaal zo. En ik kan niet steeds aan mezelf denken. Dus dat komt allemaal later nog wel een keer. En dan komt er verder nog wat. Er is zoveel wat ik nog wil doen, en daar kom ik ook niet aan toe. Dus, dus ik moet wel werken, en ik moet wel precies op die momenten dat jij je lezingen geeft, iets doen. Dus, ja, jammer, maar ik kan er nooit bij zijn. Of, zoals het ook wel gaat, iedere keer als ik naar je lezingen op het internet wil, wil luisteren, komt er iets tussen. Dus ik kom er gewoon niet aan toe. Oh ja, en ik heb er nog eentje. Iemand die zegt dan. Ja, en ik val steeds in slaap. Ik kom er niet aan toe om naar je lezing te luisteren. Ik wil wel, hoor ik ook vaak. Maar ik heb het zo druk. Later misschien. Als ik het wat rustiger heb. <laughs> nou, lieve mensen, het is me allemaal best hoor. <laughs> Iedereen mag zeggen wat hij wil. En ik hoef geen enkel excuus aan te horen. Ik vind het lief van jullie allemaal, van sommigen van jullie. Maar het hoeft echt niet, hoor. Je hoeft mij niet te vertellen dat je er niet aan toe komt. Het is mij allemaal goed. Mensen mogen alles zeggen en dat, is, en dat is hun goed recht, dat is jouw goed recht. Stel je voor dat ik daar over zou gaan of iemand anders over zou gaan. Dat, dat kan toch niet? Dat dien je zelf uit te maken. Mensen dienen dat zelf... Uitmaken. Toch, als je nauwkeurig luistert, willen ze wel graag naar de lezingen luisteren, hoor. en willen ze wel graag naar lezingen bij mij thuis. Want die geeft dan ook nog ook daar graag naartoe komen. En het is voor mij niet belangrijk. Het is niet voor mijzelf, want het gaat niet om mij, maar het gaat voor henzelf. Het is de boodschap, het is de boodschap die je vertelt. Je vertelt over de liefde, de liefde die alles uitmaakt. Alles heeft daarmee te maken in het leven. Alles is van die liefde, van God zou je kunnen zeggen. Niets valt daar buiten. Het is de boodschap. En het raakt je, of het raakt je niet. En veel zie ik dat het mensen werkelijk diep raakt. En ze willen ook wel graag iets doen voor zichzelf, ook al... Is het iets anders dan je innerlijke zelf, maar ze komen er gewoon niet aan toe. Ze maken dat hun problemen groter zijn dan het leven zelf. En alles, al dit soort dingen maakt dat ze er niet toe komen. Herkenbaar? En altijd komt de gedachte bij mij op, dat ze toch werkelijk weinig aan zichzelf geven. Dus geen liefde aan zichzelf geven. Ja, herkenbaar. <laughs> Absoluut herkenbaar. Ik ben daar zelf ook geweest hoor. Steeds had ik uitvluchten. Voortdurend. Voortdurend had ik uitvluchten om aan mezelf te werken of diep naar binnen te gaan. En steeds dacht ik dat er vaste afspraken waren, waar ik absoluut niet onderuit dacht te kunnen. Steed, steeds was het alsof er iets was dat mij tegenhield om de diepte binnen in mezelf op te zoeken. Met anderen of alleen bij mezelf, en ik dacht dat dat goed was. Want als ik toen werkelijk diep binnen mezelf gevoeld had, had ik een klein stemmetje gehoord. En ja, dat kleine stemmetje was er wel eens hoor. En uiteindelijk kon ik geen kant meer op. Maar daar heb ik genoeg over gezegd. Steeds maakt een mens een excuus. Om datgene wat hij het liefste doet, toch maar liever niet te doen. Ja, voor wie eigenlijk? Waarom ben je zo hard voor jezelf? Waarom geef je niet wat meer liefde. Liefde aan jezelf. Waarom doe je niet dat wat je het liefste doet? Waarom ontzeg je je zoveel? Steeds maakt een mens excuses. Voor wie eigenlijk? Niet voor mij hoor. Niet voor de mensen die je... Die jou iets geven, diep in jou, wat jou diep in je hart raakt. Of het nou toneellessen zijn, of tekenlessen, of, of dit soort lezingen. De mens die het uitspreekt, in dit geval voor mij dan. Ik hoef niet, een, ik hoef niet eens één excuus te horen. Ik weet het al. Ik weet dat je geen tijd voor jezelf neemt. Ik weet dat je niet het beste aan jezelf wenst te geven. Je wenst het wel, maar je komt er niet aan toe. En je denkt voortdurend diep in jezelf, maar vanuit een negatief zelfbeeld dat je het niet waard bent. Jij denkt dat je nog zoveel moet leren en dat je er niet aan toekomt om voor jezelf op te komen. En je denkt dat je jezelf beschermt door een cordon om je heen te leggen van afspraken, Verbindingen met anderen, druk werk, beperkingen en noem maar op. Met andere woorden, je bent zo ontzettend bezig om jezelf, je innerlijke zelf, te beperken: te beperken in alles. Laat je dan ook toe dat anderen jou beperken? Denk het wel, hè? Want als jij jezelf niet serieus neemt, hoe kun je dat dan van anderen verwachten? Maar vooral laat je je beperken door de gedachte dat al het andere, al het andere buiten jouzelf, voorrang moet hebben. Dat jij voorrang aan al die dingen buiten jouzelf moet geven. Dat jij zo'n beetje op de allerlaatste plaats komt. Want je was daar toch toe verpleegd. Je had je verpleegd en dat kom je na. En dat is toch goed. En steeds maak je de buitenwereld... Belangrijker dan jouw innerlijke zelf. Zie je niet dat jij jezelf niet op de eerste plaats zet? Nee, zeg je. Die afspraken die ik heb zijn bepalend voor mijn leven. Daar kan ik niet onderuit. Dat kan. En mijn respect voor jou is zo groot. Dat als jij zo denkt. dat ik je zeg: Je hebt helemaal gelijk. Want dit is jouw denken. En wie ben ik om jou te vertellen dat het niet zo is? Maar ik kan je ook zeggen. Weet je, weet je dat je ook op een andere wijze kunt denken, dat je, dat, het, dat, het, dat, dat je ook op een andere wijze, dat het allemaal ook op een andere wijze gedacht kan worden. Dat als jij bepaalt wat goed is voor jou, jij daar gewoon de ruimte voor krijgt. Dat als jij serieus met jezelf omgaat als jij wilt wat jij, wat goed voor jou is, dat je dat wilt aanhoren of wilt doen dan zal het leven vanuit die gedachte je verder op weg helpen dan heb je jezelf serieus genomen en dan zal het leven jou ook serieus bijstaan dat gebeurde ook toen je daar nog niet aan toe was. Want liep het ook allemaal te fladderen om je heen. Maar als je een beslissing hebt genomen, en je zegt, nou, ik ga dat doen wat goed voor mij is, dan merk je tot je verrassing dat uit die gedachte de toekomst voor je geschapen wordt. Dat het je verder in je leven helpt, door de vrede in jezelf te vinden. En je weet dat het ook via deze lezingen kan gebeuren. Je weet dat je steeds een stapje verder steeds een stapje verder komt. En hoe komt het dan dat jij dat niet toestaat aan jezelf? Want weet je, als jij bepaalt hoe je wilt leven en wat jij tot je wilt nemen, of het nu esoterische kennis is of iets anders, dan wijkt alles voor jou, want jij bepaalt... Jij bepaalt in je denken. En dat is wat je uitstraalt. En wat je uitstraalt, trek je ook weer aan. Dus met andere woorden. Je hebt het erg druk in de middag om naar een lezing bijvoorbeeld te gaan. En het komt je niet uit, want je hebt je verplicht, denk je. En in feite zie je... Dat je door dit denken jezelf hebt vastgezet in het beperkt denken. Maar als je voor jezelf bepaalt dat het goed is voor jou, dan heb je daarover nagedacht. Dan kun je voor jezelf opstaan. Dan kun jij de beslissing nemen om voor jezelf op te staan door midden in jezelf te staan. Dan kun jij bepalen wat je doet in je leven. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil meemaken. Dit is waar ik iets aan heb. Ook al is het één keer in de maand, of... Of het is, nou jij bepaalt, één keer in het half jaar voor mijn part. Maar jij besluit om te luisteren. Om te komen. Ondanks je drukke werk. Ondanks je beperkingen. In welke vorm dan ook. Dan maak jij de beslissing. Dan wijkt alles voor jou. En je ziet dat ik dit dus echt uit en ten treuren uitleg, omdat op de een van de wijze mensen dit toch bijna niet tot zich kunnen nemen. Maar als alles dan, als jij de beslissing hebt genomen en dat alles voor jou wijkt, dus dat je het aantrekt, dan zul je tot je verbazing zien... Dat op je werk bijvoorbeeld, als je dan net niet die middag kunt luisteren of, weet ik veel, of naar een lezing of wat dan ook wil gaan. Dat er dan net iemand voor die middag aan jou vraagt of zij nu voor jou mag invallen. Zodat jij een andere dag voor haar kan invallen. Zodat, omdat zij die dag een afspraak heeft die zij weer graag wil nakomen. Dus de boel valt in elkaar en je kunt dan doen wat je wilt doen wat goed is voor jou en dan merk je dat dat je zomaar ineens wel naar een lezing kunt gaan of wel naar iets kunt luisteren omdat je jezelf die beperkingen hebt opgezegd omdat je hebt gezegd en van nu af aan ga ik dit voor mezelf doen ik wil naar mijn eigen innerlijk en daar, daar wil ik alles aan doen ik wil het zelf doen ik wil het via deze lezingen doen, of weet ik veel, wat je ook maar wilt. Het maakt helemaal niet uit. Het is mij ook om het even. Want jij bepaalt wat je wilt in je leven. En dan wijkt ineens alles. En dan kan het wel. Maar als jij zo, zo warrig heen en weer zwalkt, Vind ja, eigenlijk uh, val ik steeds in slaap, of eigenlijk, ja, ik wil wel graag hoor, maar ja. Zie je dat daar een groot verschil in zit? Zie je dat je jezelf niet serieus neemt? En nogmaals, mij kan het niet schelen. Dat zoek je zelf maar, daar ga ik niet over. Maar zie je nu, dat het, ja... <lacht> het is af en toe heel apart. Ik hoor dus nu gewoon zeggen, een halfslachtige houding. Nou, <lacht> oké. Okay zie je dat het een halfslachtige houding is van jezelf, dat je niet echt besluit, of je doet het niet, of je doet het wel. Het is voor jou zelf, of niet, maar jij maakt die beslissing. En als je de beslissing genomen hebt, nou, ik heb het wel eens eerder gezegd, dan, dan, dan is het hele universum, zal je bijstaan om je te helpen bij die beslissing. En dan, dan, die afspraak die je dan hebt gemaakt, die, die gaat dan ineens in deur omdat jij jezelf serieus hebt genomen. Van, nu ga ik daar wel heen. Het kan me niet schelen wat er allemaal gebeurt, maar ik ga daar heen. En dan ineens vallen die dingen op hun plaats. Zie je hoe eigenaardig dit lijkt? Begrijp je wat ik bedoel? Je gelooft het haast niet, en je denkt dat het leven zo niet in elkaar steekt. Dat jij van alles moet ombuigen om en veranderen, dat is helemaal niet waar. Eigenlijk hoef je dat niet eens te doen. Je hoeft alleen maar een beslissing te nemen in je leven. En te zien, voor je te zien, hoe jij je leven wilt invullen. Dat is niet alleen met het esoterische. hè? Dus niet alleen met je eigen innerlijke wereld. Dat is met alles zo. En dat is juist het prachtige en het schitterende aan het leven. Zo steekt het leven in elkaar... Zo eenvoudig is het gewoon. Als jij besluit om iets per se te willen, dan wordt daar ruimte voor geschapen. Dat is dus, dat is wat ik wil. En die ruimte maak je zelf vanuit je innerlijk. En daar ga jij over. Oh, ik zie ze wel hoor, al die mensen die mij van overtuigen dat ik het niet bij het juiste eind heb. Dat het zo absoluut niet is. Nou, ik ben daarmee begonnen, dus <laughs> ik weet het allemaal hoor. Maakt me niks uit. Nogmaals, jij besluit, jij beslist. Dus zie dat ik je nooit zal en kan zeggen, je moet bij mij op een lezing komen. Of je moet hiernaar luisteren. Want ik heb jou wat te vertellen. Het gaat er niet om wat ik je wat te vertellen heb. Het gaat om de vorm die aan je uitgelegd wordt. Waarvan jij de beslissing hebt genomen om er wel of niet naar te luisteren. En dit is ook geen pleidooi om je aan het luisteren te zetten. Totaal niet. Maar ik weet dat er zoveel mensen in dat, in dat wankelijke, in dat warrige gevoel zitten. En ik zou je zo graag de spiegel willen voorhouden. Dat je zelf je, je, je warrige toekomst ook maakt. Neem jezelf eens serieus. Dan kunnen anderen jou ook serieus nemen. Het gaat dus om de vorm die aan je uitgelegd wordt. De wijze, hoe je op een elegante manier, of laten we zeggen, op een vredevolle manier, een liefdevolle manier kunt leven. Daar gaan mijn lezingen over. Anderen hebben weer wat anders. Maar dus hoe je in die liefde kunt, kunt leven. En waarom, waarom hou je jezelf tegen, om in dat liefdevolle gevoel, te leven? Waarom denk je dat je daar anderen voor nodig hebt, terwijl je alles in huis hebt, in je innerlijk hebt, om daarbij te komen? En dit wordt altijd in rustige, in kalme, maar bovenal, bovenal altijd in liefdevolle woorden aan je verteld. Nou, soms praat ik wel eens wat sneller dan, in, dan, nou, dan nu bijvoorbeeld. Maar ja, moet je ook kunnen voorstellen, zoals met de zevende, dat er in die zaal ineens zoveel mensen voor me zaten. Dat ben ik niet gewend. En dat is dan mijn eigen gevoel over zoveel mensen. En dan denk je, oh, ik wil ze zoveel vertellen. Er is zo vreselijk veel. En later dacht ik nog, oh, dit had ik ook nog kunnen zeggen en dit ook nog. Dat heb je dan. Maar ik vond het heerlijk, want dat is echt vanuit je gevoel. dan wil je echt zo vreselijk veel in zo'n uur doorgeven. Dat ik merkte dat toen ik het nog een, keer over, over, over hoorde, nog een keer hoorde. dacht: Oh god, hier ga ik niet verder op in terwijl ik het wel van plan was. Ja, zo gaat dat dan. Dat zijn allemaal. Beginners, fouten, ach, ik weet het niet. Maar het gaat altijd, de woorden zijn altijd in zoveel liefde, worden ze aan je doorgegeven. Ze komen vanuit de liefde. En dat ben je zelf ook. Daar kun je zelf ook bij komen. Maar hoe je ook deze woorden hoort, hoe je ze ook tot je neemt, jij bepaalt... Jij bepaalt altijd hoe jij deze woorden van al die lezingen tot je neemt. Natuurlijk, je mag erbij slaap vallen. Natuurlijk, dat mag. Nou, dat is dan nog lekker ook, dan val je eens even lekker in slaap. Dat is misschien wel goed voor je. Maar dat kan je ook op een andere wijze goed doen. De klank. Het gesprokenen. Misschien na zoveel lezingen dat je iets voor de zoveelste keer hoort en dat je denkt, hè? waarom heb ik dat nooit eerder zo gehoord? Want ook dat komt voor. Soms moeten we de dingen zo vaak horen. En dan eindelijk, eindelijk valt het kwartje. Eindelijk begrijp je dan wat het eigenlijk betekent. Ik had in de tijd, laten we zeggen, voor 1993, was ik eigenlijk wel gewend om heel vaak iets te lezen wat ik totaal niet begreep. Dacht ik, ja, hoe kom ik daar nou bij? Hoe kom ik daar nou in? terwijl de woorden makkelijk waren, kwam ik toch niet in het gevoel van die woorden. Dus ik was ook best wel gewend om iets dan even te laten liggen en door te lezen of door te luisteren totdat ik het wel begreep. En vaak, een week of twee of drie of een jaar later, hoorde ik het weer en dan dacht ik, oh, nou begrijp ik het. Want door je eigen levenservaring heb je ook meer kunnen begrijpen. Dus zo gaat dat dan? Dus jij bepaalt altijd hoe je deze woorden tot je neemt, vanuit het bewuste zijn dat jij hebt. Net zoals jij altijd bepaalt of je dit wel of niet, of bij mij wel of niet, of via het internet, wat dan ook, wenst te horen. Ik ga daar niet over. Het gaat nogmaals, niet om mijzelf. Ik kan zelf zeggen: het zou mij niet raken wie er wel of wie er niet komt, want het bepaal, het bepaal jij altijd zelf. Ik ga niet over jou. Maar het is wel zo dat in mijn geval dan: dat ik altijd het beste aan jou geef. Altijd, het gelijke tijd, bepaal jij hoe je ermee omgaat. Het is de liefde die zo groot is dat dat voldoende is, dan maakt het niet uit hoe je er dan mee omgaat. Het beste wordt aan jou gegeven. En je wilt dat jezelf onthouden? En dan zeg ik je nogmaals, het gaat niet om mij, want deze woorden die het beste zijn, komen ook uit jou. Het zit ook in jou, al deze woorden. Al die vormen, die aan je doorgegeven worden, tijdens de lezingen. Deze lezingen, dan heb ik het dus wel over mezelf, maar dan door mijn gegeven in ieder geval, met mijn stem. Heb het niet anders tot doel dan de herinnering die binnen in jou zelf leeft, over de liefde met een hoofdletter. Door jou zelf tot leven gewekt wordt. Die herinnering, als je het eenmaal hoort, dan zeg je, maar dat wist ik al lang. Maar je leefde er niet naar, maar nu weet je het weer. En je kunt die herinnering in jezelf tot leven wekken: de herinnering van die woorden die aan jouzelf weer gegeven wordt. Jij zelf bent daar ook meester over. Hoe kun je jezelf dit toch allemaal onthouden? Hoe kun je de dingen die buiten jezelf liggen? voorrang geven. Zie dat als je het beste uit jezelf haalt, het innerlijk leven naar boven haalt, je dit ook kunt uitstralen naar anderen. Je hoeft je slechts te delen met anderen. Je bewustzijn, je bewuste zijn, te delen met anderen. Net zoals ik dat doe. En niet anders. Zie je, dat je jezelf zo tekort doet... Zie je dat, als je het besluit neemt om iets te doen dat goed voor jou is, het werkelijke besluit, dus de beslissing neemt om dat te doen dat goed voor jou innerlijk is, jij het, jij het zelf weer tegenkomt in liefde. dat het totaal vrije wil is of je wel of niet naar deze lezingen luistert of dat je naar weet ik veel, huiskamerlezingen bij me thuis komt of dat je naar anderen luistert het maakt niet uit voel dat je het voor jezelf doet voor niemand anders want je kunt dit niet voor een ander doen dit kun je alleen maar voor jezelf doen en jezelf volgen. Voor niemand anders dus. En dat als je het voor jezelf doet, de weg vrijgemaakt wordt door jouzelf zelf. De weg in jouzelf zelf vrijgemaakt wordt. Dat kan niemand doen, dat dien je zelf te doen. En als het niet goed voor je is, vertrouw op het leven. Dan word je toch onderweg gestopt. Want stel je voor dat je iets bij gaat wonen dat een ander bewustzijn heeft, laten we maar zeggen. En waarvan je diep in jezelf weet dat het niet goed is. Dat er, dat er ja, een soort schijnlicht, ligt. Of laten we zeggen dat het weinig licht in zich heeft. En je hebt toch best wel een gevoel in jezelf dat dat niet helemaal in orde is, maar ach, het is zo makkelijk en... Nou ja, vul zelf maar in. Dan word je door je eigen, eigen innerlijke zelf tegengehouden. Toch kan ik ook zeggen, nou ja, als je dan toch naar zulke soort dingen toe gaat, dan kan het ook wel weer goed zijn voor een mens, want het kan het begin zijn van het nadenken hè, over het licht. Dat is een ander tegenhouden, dat is een ander eh, soort tegenhouden. Hè, tussen aanhalingstekens. Dan, wat jij je, dan eh, dat tegenhouden wat je jezelf oplegt. Hè. Heb je, het jezelf opleggen van werk. Of zo, terwijl je in feite het liefst bij een esoterische bijeenkomst zou willen zijn. Zoveel mensen... Zij zo vreselijk hard voor zichzelf. Maar zie je ook het verschil in het bijwonen van iets dat minder licht heeft, als ik het dan maar zo elegant mag uitspreken. Dan kan het zijn dat je werkelijk door het leven, jouw leven, tegengehouden wordt. Dus ook hier werkt het leven voor jou. Heb je het Heb je het door? Dus ook als jij de beslissing voor jezelf neemt om een esoterische lezing bij te wonen, waarvan jij absoluut zeker weet dat het het licht in zich heeft, dat het goed is. Dat je ondanks alle werken, afspraken en wat dan niet meer, toch naar die lezing kunt gaan. Wat, er ook in die, wat je ook in die buitenwereld had afgesproken. Want als jij dat bepaalt, dan bepaal jij dat ook. en zal het leven jou voorrang geven en het leven, het universum, of zo je wilt, God of de energie, zal jouw beslissing respecteren. En in respect zit alle liefde en zal jou bijstaan om bij die lezing aanwezig te laten zijn. Toeval, zeggen mensen dan, maar toeval bestaat niet. Het valt je toe nadat je de gedachte hebt gehad. Dan volgt de actie. En de actie komt ook uit jouzelf. Je bent zelf het leven en een stukje van de energie. Maar als je dat stukje energie niet opmerkt, of er weinig elegant mee omgaat, hoe kan de energie het goddelijke jou dan bijstaan? Als jij niet duidelijk bent voor jezelf, hoe moet het universum dat dan weten? Je maakt je eigen werkelijkheid. Dus als jij zegt dat je nooit tijd hebt, dan heb je ook nooit tijd. Als jij zegt wat jij wilt en daar duidelijk in bent en voor jezelf opkomt, dan respecteert het universum dat. Dan respecteert het leven dat. Dan respecteert het innerlijke van jouzelf dat. Het lijkt allemaal gemakkelijk hè, om dit te horen. Maar neem eens de proef op de som. Sta eens midden in jezelf en eh, ga nu eens in je gedachten na wat, wat je nu werkelijk wilt in je leven. Wil je zo doorgaan met overleven? Dat kan. Dat kan en dat is, uh, dat is helemaal goed hoor. Uitstekend zelfs. Het is jouw leven en alleen jij gaat daarover. of wil je eens een keer, één keer in je leven opstaan voor jezelf ongeacht wat opstaan voor jezelf en kijken wat jij nu wilt we hadden het over deze lezing en het mag wellicht lijken alsof het daarom gaat maar in principe gaat het daar ook vaak over Veel mensen denken ook dat ze tegen worden gehouden door een, door een echtgenoot of, of, echtgenote of een vriend of familie. Dat is niet zo. Je laat dat toe. Ja, en ik vertelde je al dat er zoveel mensen dat zeggen dan, eh, dat ze eigenlijk wel willen en dan, dan komt er een heel verhaal. Een heel verhaal. Je zou je eens kunnen afvragen wat ik eraan heb om dat allemaal aan te horen. Niets dus. Zonder al, zonder al die verhalen is het al aan mensen te zien. Zonder meer. Het is namelijk zo eenvoudig. Het is alsof ik naar mezelf kijk en alsof ik mijzelf hoor. Destijds. Dus het is mij niet vreemd. En er zijn ook natuurlijk geen negatieve gedachten over. Geen oordelen of wat iets meer zijn. Mensen, mensen zijn zo. Mensen mogen denken wat ze willen. Toch zou je kunnen afvragen: voelen ze zich schuldig als ze niet luisteren? Voelen ze diep in zichzelf? Zelf de excuses naar zichzelf, uh, in zichzelf opkomen? Om dat eigenlijk aan het zichzelf te zeggen? Zijn ze zo bezig om. Zichzelf te negeren? Nogmaals, het mag hoor. Er is niets op teven, tegen. Doe dat, als het je leven zal zijn. Je mag me er zelfs mee lastig vallen, tussen aanhalingstekens zou ik zeggen. Het maakt niet uit. Maar lieve mensen, sta je stil bij jezelf. Hoe voelt het als je je steeds maar moet verontschuldigen? Heb ik je daartoe aangezet? Was er enige vorm van dwang? Laat mijn gedrag jou schuldig voelen? Vind ik dat je wel degelijk moet luisteren? Vind ik dat je bij mijn lezing aanwezig moet zijn? Kijk daar eens rustig naar. En kom dan met een eigen denken hierover. naar jezelf toe kun je in de spiegel kijken. Nogmaals, het gaat om de vorm die overgedragen wordt. De vorm die duizenden, duizenden, honderdduizenden jaren oud is. Die de mensheid altijd tot dienst is geweest. De vorm, de energie, de stilte, de Godheid. De om, om die creativiteit. Het onbenoembare. Dat wordt aan je overgedragen. Om je de liefde. Uit jezelf te laten herinneren, de liefde die je vergeten was. De liefde in je leven voor jezelf. De liefde als je leeft voor je medemens. Daar gaat het om, daar gaan deze lezingen om. Daar gaan, gaan ze over. Daar gaat de vorm, de inhoud over. Sommigen durven die sprong niet te wagen. En ik weet het hoor, het is best wel een sprong. Maar je valt niet in het diepe. Je komt echt met je beide voeten op de grond terecht. Maar sommigen zeggen dat ze bang zijn, dat ze zullen zweven, dat ze altijd nuchter zijn en dat ze niet van het zweverige gedoe houden. En ze zijn bang dat ze anderen zullen kwijtraken als ze zelf in het diepe springen, als ze aan zichzelf gaan werken. Maar het is niet, maar het is de angst die zij zelf werkelijkheid laten maken. Niet de liefde. Nooit. Maar hoe je er ook over denkt, van mij zul je niet het tegendeel horen. Het respect is veel te groot. Denk zoals je wilt denken, maar weet dat het ook anders kan. Want wie ben ik om je te vertellen hoe het werkelijk zit? En veel mensen die zijn dan zo in hun ego, zij weten het. En het is goed hoor. Ooit komt er een tijd dat ook. Die mens zal twijfelen en op zoek zal gaan. Dat is de absolute zekerheid van het universum, van de Godheid. Ooit, ooit zullen alle mensen zich naar het licht richten. Dan is er een heleboel gepasseerd, zeggen sommigen. Moet je hen dan daar niet voor waarschuwen? Nou, nee hoor. Nooit. Voel, voel in de wet van de vrije wil. Zou jij willen dat je bang gemaakt wordt? Dat je je schuldig laat voelen? Of valt dat? Niet lekker, toch? Het gaat altijd om het respect. De mening van de ander is op dat moment de mening. En dan heeft die mens altijd gelijk. Want in zijn of haar perspectief, perspectief heeft hij ook altijd gelijk. Je kunt hooghartig spreken over de liefde met een hoofdletter. Maar ook dat kan in sommige gevallen niet. En waarom zou je het dan ook doen? Het gaat, en zo vaak is dat wel in deze lezingen naar boven gekomen, het gaat erom om dan het voorbeeld te zijn. Dat een ander zegt, zo wil ik ook leven. Zo op die wijze wil ik ook met mensen omgaan. Zo op die wijze wil ik ook liefde uitstralen en liefde vo voelen. En kijk, ik merk, ik heb steeds negatieve gedachten en die mens die misschien mijn voorbeeld is, zal toch altijd het positieve bij mij blijven zien. Hoe doet die mens dat? En zo wil ik dat ook. Dit is meestal de weg, die kort of heel lang kan zijn. Je bepaalt dat zelf, het hangt van die mens zelf af, en hoe lang het duurt tot hij tot de gedachte komt om te wensen te zijn als de mens die zich vol liefde weet. Maar om terug te komen waar het over ging, jij bepaalt hoe lang je erover doet. En om jezelf de liefde te geven die jij verdient. En of jij bepaalt dat je het hier hoort, of bij anderen, ook dat is jouw beslissing. Nou, in ieder geval dank ik je nu dat je tot nu toe naar me geluisterd hebt. En ik moet je wel zeggen, altijd maakt mijn hart een sprongetje als mensen de liefde terugvoelen in zichzelf. Ik zie zoveel mensen die het kwijt, niet kwijtgeraakt waren. En het is zo heerlijk om te vertellen dat ze het ook in zich hebben. Dat ze alleen maar even op een andere wijze kunnen denken. Dat je, je open stelt voor de ander. Dat je houdt van jezelf. Dat de ander net als jij is. Je hoeft niet bang te zijn. En daar kun je ook een hele lezing mee vullen. Wat ik dus al heel vaak gedaan heb. <laughs> Maar in dit geval nogmaals, nogmaals lieve mensen, bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Ja, noodloos te zeggen natuurlijk, dat je eh, alles nog een keer deze week kunt eh, horen op Indigo Soul Station. Ik blijf een weekje staan en dan daarna, ook op mijn website trouwens. En daarna staat het weer op een soort wereldarchief, ook via mijn, mijn website, eh, te vinden. Ja, en als je vragen hebt, mag je ze stellen hoor. Met alle liefde zelfs. Gewoon sturen. En wordt misschien wel verwerkt in een, in een volgende lezing. Nou, lieve mensen, heel graag tot de volgende keer. Dag!